Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet trekt de komende jaren miljarden uit... voor onder meer de crisisopvang van asielzoekers... en de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Dat staat in de voorjaarsnota, melden bronnen aan de NOS. Het COA krijgt meer dan een miljard... om de kosten voor noodopvang in hotels en schepen te dekken. Ook voor mensen in Groningen die aardbevingsschade hebben... wordt een half miljard vrijgemaakt. Gemeenten die in financiële problemen zitten, krijgen ook geld. De Tweede Kamer moet de plannen nog bespreken en goedkeuren. In Gendringen in de achterhoek is vannacht brand geweest in een winkelpand. Vijf huizen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. De brand in de voormalige meubelzaak brak rond half één uit. Inmiddels is de brandweer bezig met nablussen. De bewoners van de ontruimde woningen konden bij familie slapen. Bij een steekpartij in Zeeland is gisteravond een man gewond geraakt. De politie kreeg een melding van een man die met een mes over straat liep in Oost-Soeburg bij Vlissingen. Even later vonden ze een gewonde man. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een woning in het dorp werden twee mannen aangehouden. Er wordt nog onderzocht of zij bij de steekpartij betrokken zijn.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 Het weer, de dag begint met zon, maar rond de middag slaat het weer om. Dan flinke buien met hagel en onweer. Verkeer moet rekening houden met zware windstoten tot lokaal 100 km per uur. Ook vanavond en dinsdag wordt er veel wind en regen verwacht. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de nacht. I'm Gonna have myself some fun, fun, fun, fun. Make love until the morning comes. Gonna have myself some fun, fun, fun, fun. Make love until the morning comes. I like the party. Mm -hmm. Everybody does.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 Jump. Why we out never right now. No. again